9 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. De arrestatie van twee anti-monarchisten op 30 april op de Dam... was het gevolg van slechte communicatie. Dat staat in het feitenrelaas dat de Amsterdamse burgemeester van der Laan heeft laten maken... Bij het controleren van de identiteit van de twee arrestanten konden de agenten geen telefonisch contact krijgen met het actiecentrum van de politie. En ook via de portofoon lukte dat niet. De communicatie tussen de agenten onderling verliep lastig, zo staat in het feit helaas. Na de arrestatie bleek dat de agenten de twee ten onrechte hadden opgepakt. Van der Laan zegt dat er geen opzet in het spel was.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 De World Press-foto van vorig jaar wordt door experts op zijn echtheid onderzocht. De organisatie van de fotoprijs wil daarmee een einde maken aan speculaties over de manier waarop de foto is genomen. Het gaat om een foto van een begrafenis in Gaza van de Zweedse fotograaf Paul Hansen. Sinds het beeld in februari werd uitgeroepen tot beste nieuwsfoto van 2012... zijn er beschuldigingen dat de foto is gemanipuleerd. Hansen ontkent dat en zegt dat hij alleen het contrast en de belichting heeft bewerkt... zoals in de fotowereld gebruikelijk is.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 ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd is de A28 Utrecht naar Zwolle zo goed als dicht bij Amersfoort. Alleen de vluchtstok is daar open, maar er staat 9 kilometer file. Ik zou het niet proberen, want de wachttijd kan oplopen tot meer dan een uur. Het is verstandig om om te rijden via de A12 en de A30. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2,5 over 9. Gaan ze het halen? Dat is de komende uur de grote vraag. Gaan ze het halen? Wekers en Anouk, daar hebben we het natuurlijk over. We volgen ze hier beide op de voet. In BNN Today op Radio 1 is er nieuws, dan hoor je dat direct. En we hebben het over de uitspraken van IMF-topvrouw Christine Lagarde. Die zei dit weekend nog maar weer eens een keertje: als de Lehman Brothers, Lehman Sisters waren, zag de wereld er heel anders uit. En ik zie hier wat. Ik heb mensen aan tafel die daar verstand van hebben. <laughs> um, uh, Siem, uh, nee, sorry, Nee, van Zijl. Jij beheert. wat is het? Een aandelenportefeuille van 1,1 uh, miljard. Ja, dat dus. <laughs> Kortom, je hebt er verstand van. En uh, er is een natuurlijk speciaal een man hier uitgenodigd aan tafel. die, die niet meteen keihard nee zegt op deze stellingen. Dat kan dus niet pas uit genodigd. Uh. <laughs> <laughs> ja, dat, uh, nee, dus dat is, uh, is opmerkelijk. Um, daar hebben we het zo meteen over. Over het grote geld en wat dat betekent als er meer vrouwen wellicht uh, in het grote geld actief zijn. Wil je ons volgen op Twitter? Dat kan natuurlijk hashtag BNN Today of uh, leuke dingen op onze Facebook. Facebook.com slash Today. Gaat ze het redden vanavond? Dat is de grote vraag. En dan heb ik het natuurlijk over onze eigen Anouk. Over ongeveer een half uur um, staat zij daar in het, uh, op het podium in Malmö... tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Mark Koster, onze entertainmentdeskundige, zit er de hele avond bij. Geeft updates. Maar eerst gaan we even naar Den Haag. Daar zit VVD, Corrie en groot songfestival-fan. Even een belangrijk detail in de kroeg van de broer van Marga Bult, hè, die ooit uh, meedeed, recht op in de wind 87, en die VVD corrivee, dat is um, uh, se, de, pardon, Frits Hoefnagel Frits, goedenavond ja. Hallo. ja, ik dacht, welke is het ook alweer van al die corriveeën, maar ja. het is natuurlijk ah, van al die corriveeën ja. maar niet al die corriveeën zijn ook fan van het Songfestival nee, nou, dat weet ik niet dat zie ik, daar zie ik er wel meer voor aan uh, maar jij, jij, jij de grootste, denk ik of niet? Ik denk het ook. Ja. Ja, Want vorig, het jaar, ook. vorig jaar was je er ook al bij. Uh, toen was je, sterker nog, toen was je erbij in Azerbeidzjan. Toen uh, hadden we die, ja. uh, die rare Indiaan. We weten het allemaal nog. Uh, toen heb je bij ons ook ja. in de uitzending live verslag gedaan. Uh, dit keer in de kroeg dus. Ja, Frits, vertel even. Hoe, hoe zit je daar erbij? Wie heb je allemaal bij je? Hoe, uh, wat nou voor ja, sfeer heerst ik, er? Ik nu nog... De reden dat ik nu nog in de kroeg ben is omdat ik er zo van overtuigd ben dat Anouk de finale gaat halen. Dat ik pas vrijdag naar Malmö ga. Zodat ik zaterdag natuurlijk wel aanwezig kan zijn bij de finale. Um, maar in Baku was dat iets anders. <laughs> daar uh, ja. had ik eigenlijk heel weinig vertrouwen in uh, de inzending die we toen hadden. En ja, uh, ja, toen ze ook nog vals begon te zingen, toen kreeg ik wel heel erg gelijk. Onze Indiaan, ja. Nee, dat was, uh, ja. ja. Maar goed, je hebt je alsnog volgens mij vermaakt daar. Herinner ik mij? Ja, nee, ik, ik heb me zeker vermaakt. Het ja. is altijd een grote feest. Ik weet ook zeker dat in Malmö het nu ook weer één grote feest is. En dit is ja, de eerste van, van drie avonden natuurlijk. Maar jij, jij bent er dus echt... Ik bedoel, iedereen zegt van, nou, we denken het wel, we denken het wel. Maar jij zegt, nee, het punt, ze gaat het gewoon halen. Klaar. Ja, het is echt de allerbeste inzending uh, uh, van, de, van de afgelopen tien jaar. Misschien ja, wel zelfs ook de ook allerbeste inzending. Ooit? Nee, daar heb je ook wel uh, uh, gelijk in. Alhoewel we met Cecilia Romley ook wel een heel mooi nummer uh, uh, hadden. Dat redden het toen niet. Ja. Um, maar dit is, dit is eigenlijk Songfestival nu. En eindelijk zijn we dus af van dat idee dat het allemaal... Ja, toch iets te veel dingen dong, shalali, shalala... Uh, eigenlijk een serieus het, nummer. Moet zijn. Hey Frits, een heel serieus nummer, ja. Hey Frits, jij, jij, jij houdt er ook van het camp-element... Daar heb ik jou wel eens over gehoord, dat je daar ook wel om koud om moet lachen met z'n allen. Ja, hoe ik, slechter, ik hoe beter. Ik hou zeker ook van het camp-element, maar het camp-element zit er wat mij betreft ook in dat het een competitie is en dat je punten geeft over niet alleen het nummer, maar ook hoe mensen gekleed gaan, hoe de performance is um, en, en, en aan alles wat er omheen gebeurt. En ja, dat is gewoon dit jaar niet anders dan anders, uh, alhoewel we natuurlijk wel ook, als het gaat over de niveau van de nummers, Lorene die uh, vorig jaar won in uh, Baku voor Zweden, een pracht nummer, Euphoria, uh, de allergrootste songfestival -hit ooit, nog groter dan Waterloo van ABBA. Ja. Uh, het grappige van dat nummer is dat dat wordt in alle kroegen gedraaid, ook kroegen die helemaal niet zo camp zijn. En de mensen die daar dan staan, op het moment dat je ze vertelt... nou, dit is de winnares van het Songfestival van vorig jaar... die kijken mij regelmatig met hele grote ogen aan... en die zeggen van, maar dit is toch helemaal geen songfestival nee. maar En dan was... zeg ik van, ja, hoe lang heb je al niet meer gekeken? Nee, maar was dat een trendbreuk, Frits? Want alle jaren voor was het toch hoe gekker, hoe idioot, hoe dommer... Eh, travestieten, gekke Russen? Wat, is, dat, is dat daarom ook dat we nu met Anouk een kansje maken, denk je? Nou, ja en nee, want soms is het inderdaad hoe gekker hoe beter. Maar wat altijd een belangrijk element is, zorg dat je afwijkt. En um, bijvoorbeeld ABBA... Toen ABBA won, ja. was het voor het eerst dat er een beetje een popachtig nummer won. Terwijl daarvoor, nee, die hadden alleen maar pallets gewonnen. Ja. Uh, die Lester heeft helaas nooit gewonnen. Wel, nee, maar, die, maar wel afschuwelijke liedjes gezongen, toch? <laughs> Ik ga wel even heel kort, Mark... Nou ja, het was een iets andere tijd. <laughs> ja. Mark Koster bij mij in de studio. Ik wil even kort naar de concurrenten van Anouk. Dat is ja. als eerste Denemarken, hè? Zij staat bovenaan, toch? Ja, ja, zij staat in de... We uh, hebben hier de financiële mensen aan tafel. In de Unibet, dat is het gokwereld. Uh, gok, uh, staat ze wel heel, heel stijf bovenaan. Dus ik maak me wel een beetje zorgen. Tweede plek is Rusland, derde Oekraïne. En vierde Anouk. En wel op rame afstand, maar uh, veel geld. Ja. Als je, je kan heel veel geld verdienen als ze wint vanavond. Maar wat, wat, wat, wat, wat, hoe schat je de... Even een stukje Rusland. Dus vind ik niet slecht hoor. Klinkt vrij normaal. Ja. <laughs> en dan even een stukje Oekraïne. Derde plek. Maar dit is weer een Oud Songfestival. Dit, dit gaat het niet halen, bro. Dit nee, gaat het niet het gaat halen. halen. Anouk staat ook Zeker in wel. dat... Ik de digitale Ja, de financiële mensen Oké, we zeggen van wel. Dat we gaan het zeker wel halen hoor. Ook <laughs> ja. René we wel? Frits? Ja. ja. Het interessante overigens nou, van die volgorde die, die je vervangt. nu laat horen: hè. dit ja. gaat alleen even over de eerste halve finale. Dus de halve finale van uh, vanavond. Interessant inderdaad, dit zijn de beste nummers. Ja. Uh, uh, Denemarken, Rusland, Oekraïne en uh, Nederland. En die zitten allemaal achter elkaar. Ja. Dus uh, vanaf nummer vijf wordt ja. het echt interessant. Uh, want dat is Denemarken. En dan is zes Rusland, zeven Oekraïne, acht uh, Nederland. Daarna uh, stort het ook redelijk in. Nou, dus dat is, Montenegro uh, nog, uh, Frits. Uh, wel gunstig. Gunst. Toch, ja, Montenegro ja, vind jij ja, misschien ja, niet ja, leukste hip ja. voor je. Nee, nee, ik vind het, nee. Goed. Heren, we gaan het zien. Nee, dit is. Ja. Nee, dit, dit is goed. En ik hoop overigens. Uh, ja. Voor de Zuiderburen, want België uh, is de vijftiende die meedoet oh, uh, uh, vanavond, en, ja. uh, het zou natuurlijk leuk zijn voor de Belgen als ze meedoen, maar er is nog een reden waarom het goed zou zijn als de Belgen doorgaan. Nou. We weten allemaal dat buurlanden altijd iets meer van mekaars muziek houden dan wanneer je heel ver bij elkaar vandaan ligt. Heel veel mensen uh, verdenken het festival altijd van, uh, van, uh, van, uh, van vals spel, maar het is natuurlijk niet zo raar dat iemand die in Moldavië woont, dat hij meer heeft met een nummer uit Servië. Bedoelt, omdat België zo'n enorm rotnummer is, is het goed, want dan gaat iedereen op ons stemmen? Nou, dan, nee, omdat er dan meer Belgen kijken straks tijdens de finale, die mogen dan niet op België stemmen. En die ja. hebben waarschijnlijk weer iets meer met Nederland. En ja. zo dus slecht is dat nummer nu niet. Dat zijn hele, nou. Er zijn hele goede uh, strategische redenen te verzinnen waarom we ook een beetje voor de Belgen moeten zijn. Dit is België. We hebben een redactie-Belg en die vindt het verschrikkelijk. Sorry, daarvoor. Ja, ik kan me voorstellen dat hij als Belg het vervelend ja. vindt dat ze dit hebben ingestuurd. Want dat is zeker niet de beste inzending van nee. België uh, ooit. Maar als Nederland mogen we toch niet op Nederland stemmen. Dus laten we nou zorgen dat we in ieder geval België meenemen. Goed, Frits, jij gaat zitten. Je zit er klaar voor. We zijn al begonnen. Het Songfestival is begonnen. We komen zo meteen langs voor jouw deskundige commentaar. En natuurlijk ook van okay. Mark hier in de studio. Do you think, speaking as a woman, that the financial crisis might not have happened at all if there had been more women in senior posts, in banks? Yeah, They said it, you know. You have the answer. Dat was 2012 op het Women in the World Forum. Christine Lagarde, de hoogste baas van het IMF... Eh, wond er dit weekend opnieuw geen doekjes om. Als er meer vrouwen aan de top hadden gezeten... dan was het anders gelopen met de crisis. Dat zei ze onder andere in het NRC. Want vrouwen zijn voorzichtiger, gokken minder... gaan anders met risico's om. Kortom, meer vrouwen op de beursvloer onder andere. Um, in de studio Simone Brummelhuis, goedenavond. Goedenavond. Een van de meest invloedrijke vrouwen in het bedrijfsleven... Schijnt het zo, in New York en Amsterdam gewerkt als oprichter van The Next Women. Een internationale organisatie die ambitieuze zakenvrouwen adviseert. Kortom, een topdame. Um, en Lagarde die, die zaagt het niet allemaal ter plekke uit de duim. Dat, ze, heeft, ze baseert zich op, op verschillende onderzoeken. Ja, dat klopt. En ze zegt het ook niet voor het eerst. Want nee. ze zegt het al vanaf, uh, ik denk 2009 of 2010. En af en toe denkt ze... Het moet we even ja, het uh, moet gewoon de even de eter in, want hoe meer je die one-liners uh, zegt, hoe meer andere mensen het ook gaan oppikken. Maar ze zegt het inderdaad niet uh, uh, voor niks, want sinds 2000 eigenlijk zijn er al allerlei onderzoeken waar steeds wordt onderzocht of vrouwen en mannen samen betere beslissingen nemen. Dat is eigenlijk de, de, zijn de meeste onderzoeken. En dat ja. gaat dan over innovatie en over het doen van investeringen. En uit, uiteindelijk blijkt uit al die onderzoeken dat dat zo is. Ja. Ook aan tafel uh, voor het evenwicht natuurlijk. Een man, Corné van Zijl, beursanalist, columnist bij het Financieel Dagblad. Um, ik zei het net al, jij beheert uh, een 1,1 uh, miljard vermogen. Dat is niet hmm. niks bij SNS Reaal. Um, maar dat doe je samen met een vrouw. Ja, ja. En ik vroeg me af, nou ja, we hoorden net, het gaat er inderdaad om dat, dat man en vrouw dan samenwerken. Merk jij daar nou iets van? Bedoel, werkt het beter omdat je met een vrouw samenwerkt? Ja, ik denk het wel. Uh, nou werken wij al heel lang samen. Tenminste al heel lang en sinds anderhalf jaar echt op deze portefeuille samen. Dus we voelen elkaar denk ik heel goed aan. Maar je ziet wel wat meer nuanceverschillen. Uh, uh, we zitten daarom om risico te nemen en extra rendement te halen. Dus we zitten daar wel voor het rendement. Maar als je de nuance bekijkt, dan denk ik dat zij wat meer soms gefocust is op het gelijkmatig spreiden van het risico. En ik soms wat meer op het behalen van het maximale rendement. Dus ja. die combinatie uh, werkt denk ik goed. We gaan zo meteen ook nog in het deel 2 uitgebreid hebben over wat dan die verschillen zijn en wat vrouwen dan precies allemaal anders doen. Maar uh, wat wel grappig is, jij geeft ook wel eens uh, gastcolleges op universiteiten en die begin jij standaard met de zin, was ik maar een vrouw? Ja, inderdaad, omdat vrouwen nou eenmaal gewoon betere beleggers zijn. En ja, als ik naar mezelf kijk, dan heb ik dus wel een probleem, want ik ben nou eenmaal een man. <lacht> uh, maar heel veel van die vrouwelijke eigenschappen leiden ertoe dat de beleggersrendementen uh, van, van vrouwen gewoon beter zijn. Maar ge geef het belangrijkste is dan? Nou, prachtig onderzoek. Barbara en O'Day en twee professoren uit de Verenigde Staten hebben ooit eens een onderzoek gedaan. Dat heet Boys Will Be Boys. Prachtige titel ook. Onder 10.000 effectenrekeningen. En wat dan blijkt, die vrouwen doen het echt beter. Onder andere omdat ze veel minder transacties doen. Ze zijn veel rustiger. Dus gaan niet ja, de dus, hele tijd de eruit. Je wilt dus minder kans om op je bek te gaan? Nou, heel simpel. Bij iedere transactie maak je kosten en dat vermindert je rendement. En een tweede factor is dat ze niet de allerlaatste tips najagen. En mannen willen graag het maximale rendement halen. Dan horen ze weer een tip van de buurman of op de sportvereniging. En dat willen ze dan ook, want die, die is ook zo rijk geworden. Dus die al die tips najagen. Het zo simpel, ze dan hè? Ja, want dat moet je dus juist niet doen. Als, als de buurman rijk geworden is, dat wil niet zeggen dat jij er ook rijk mee geworden. Maar dat, ja. dat hebben vrouwen dus veel minder. Die blijven gewoon rustig zitten. Dus die gaan niet al die rare tips najagen. En dat zorgt voor minder koorsten, maar ook voor uh, betere beleggingsbeslissingen. Nou, uh, zou je denken na die prachtige woorden van jou en van Christine Lagarde... Uh, he, we zaten er maar alleen maar vrouwen aan de top. Dat is niet zo. Sterker nog, uh, als uh, Steve Jobs een vrouw was geweest... dan uh, had Apple het nooit zo ver geschopt, hè? Ja, ik denk voor niet. Nee, nee. Zo moet zeggen. Ja, precies. Daar hebben we het zo gelijk over. Eerst gaan we nog even naar het Songfestival... en bekijken even hoe het debat in Den Haag zich ontwikkelt. En nog wekers het gaat redden. Maar eerst Kevin de Graaf.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 In de Graaf, Jarrett. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Staatssecretaris Wekers is nu zo een, nou, wat is het inmiddels? Uh, dik een half uur, nee, al wel iets langer, hè? dik vijftig minuten... zich aan het verdedigen in de Kamer. Peter Blok, die volgt het debat in Den Haag. Hoe doet hij het, Wekers? Nou, ja, het tweede uurtje is duidelijk begonnen voor uh, Frans Wekers. Wekers moet alle kritiek en alle vragen van de oppositie zien te pareren. Ja, de mensen zijn geslepen. Het is druk bij de interruptiemicrofoon. Want uh, ja, de Kamer, uh, een groot deel van de oppositie... is vertrouwen in staatssecretaris daar is Wekers kwijt. En uh, ja, dat komt natuurlijk vooral doordat Wekers niks wist van die fraude door Bulgaren met uh, toeslagen, terwijl uh, heel veel instanties zoals bijvoorbeeld de politie, het openbaar ministerie en zijn eigen belastingdienst notenbenen er wel van wisten. En uh, Wekers baalt daar zelf stevig van, luister maar. Dat soort beelden waar een heel dorp feest aan het vieren is, van onze sociale voorzieningen, wat mevrouw Naperes zei, dat daar uh, oranje pasjes op een boerenkar liggen. Dat er enveloppen liggen uh, van toeslagen op een boerenkar. Dat mensen zeggen, ja, ik heb er al een huis van gebouwd. Dat is toch schokkend? Zou het zou toch raar zijn als ik daar niet van was geschokt? Ja, hij was er van geschokt, maar hij wist het dus niet. Hoe dan ook, hij is politiek verantwoordelijk. Nog een keer Frans Wekers. Ik ben, uh, ik, het is uh, niet releva relevant wat de staatssecretaris in persoon weet... De staatssecretaris is eh, politiek verantwoordelijk voor zijn hele organisatie. Inclusief de uitvoeringsdienst. En eigenlijk de heer Van Ooyek gaf dat aan. Van, uh, ja, door aan te geven dat je persoonlijk van deze kaas niet op de hoogte bent. Geef je dan niet een signaal af. Alsof je... Uh, van het fenomeen systeemfraude nu op de hoogte bent. Ja, van dat laatste was ik wel op de hoogte. Dus die indruk heb ik in elk geval niet willen wekken. Maar daar is wel wat verwarring door ontstaan. Dus die twee zaken zou ik heel graag willen scheiden. En uh, uh, nogmaals, staatsrechtelijk is het uh, niet relevant wat ik persoonlijk weet. Maar de Kamer uh, vraagt ook wel eens af en toe wat weet u persoonlijk. Dan probeer ik daar gewoon naar eer en geweten op te antwoorden. Maar zeg er tegelijkertijd bij en dat heb ik vanavond uh, drie keer herhaald... Staatsrechtelijk is het niet relevant. Nee, en uh, hij blijft uiteindelijk politiek verantwoordelijk... en dan is het straks aan de politieke partijen wat ze met hem doen. Het lot van Wekers ligt in hun handen. Ik lees uh, een tweet van Jeroen Pauw, die zegt... Uh, voorlopig is het bij Wekers minder vals dan bij het Songfestival. Ja, nou, daar heb ik nog niet geluisterd. Heb jij een fragment? Ja, gaan we zo meteen naartoe. toe. Ja. Ja, maar nou ja, hij vindt de toon nogal meevallen. Ja, het is uh, opvallend mild. In ieder geval van de regeringspartijen natuurlijk. Die anderen hebben heel veel vragen, maar... Ja, op zichzelf uh, zitten ze er bovenop. Maar het is uh, nog tamelijk inhoudelijk. En nog niet zozeer op de persoon. Nee. Maar de avond is nog lang. Het kan wel uh, nachtwerk worden natuurlijk. Goed, wij komen weer bij je terug. Peter Blok in Den Haag. Dinsdag dus entertainment. Maar ja, dat is vandaag uiteraard volledig in het teken van het Songfestival. Um, Mark, jij hebt al wat dingen gevolgd. Ja, ja. ja. nou, de, we moeten uit gaan kijken. Uh, we hebben inmiddels drie nummers gehad. Oostenrijk kunnen wegstrepen, is niks. niks. Nee. Maar Estland en Birgit, die deden dat live beter dan verwacht. Wat een prachtig uithaaltje. Dus die zet ik nog wel even mee in de... Uh, in, in de grote Outsiders, eh, dat was ook een ander nummer van Hanna, dat zagen we net, Slovenië. Ja, dat is de klassieke travestie die er dan als vrouw toch uitziet. Kunnen we ook wegstrepen. En nu is Kroatië gaan. We, we liggen op schema. We liggen dus op schema. We, we, we doen mee. Ja, precies. Dus er is geen eentje die er uitspringt waarvan nou, je denkt... Estland viel, me, viel me mee. Ja. Dus tegen eigenlijk. Ja. Dat is dus slecht voor Anouk, want die stond in het boek, maar die staat in uh, het unibed heel erg laag. Dus ik maak me zorgen daarover. Ongeveer, nou, dit is het. binnen een minuut of twaalf is Anouk aan de beurt. Um, wil je nog even weten, hoe zat het ook allemaal weer? Het was natuurlijk een heel verhaal vanaf het begin dat Anouk zei... ja, ik ga meedoen. We hebben even een korte toen terugblik gemaakt van haar songfestival -avontuur. Een jaar geleden was het indianemeisje Joan Franka nog Nederlands hoop tijdens het Songfestival. Zij zong daar You and Me. You and me and everybody. Het was geen succes en dus haalde Nederland voor het achtste jaar op rij de finale niet. In blamage en dus werd er gezocht naar een grote Nederlandse artiest voor het Songfestival van volgend jaar. Al snel viel de naam van Anouk. Ze ontkende haar deelname eerst nog, maar in oktober vorig jaar maakte ze het wereldkundig op haar Facebookpagina. Uh, ik wilde eventjes vertellen dat ik uh, van de week een bespreking heb gehad met de Tros. En dat uh, verliep allemaal heel erg oké. Okay. En ik dacht van honderd toen ik wakker werd, ja... Ik ga het gewoon doen. Anouk heeft haar Songfestivalnummer al twee jaar op de plank liggen. En in februari lekt het uit doordat ze een stukje zingt tijdens een optreden. Falling down the of... Het Songfestivalnummer van Van is uitgelekt en Evert... Ja, nou, ik weet in ieder geval al hoeveel punten het gaat krijgen straks in Malmö in Zweden. Namelijk nul volgens de producer <laughs> van dat nummer. Een maand later komt het nummer officieel uit en de reacties zijn positief. They're... nieuw binnen op nummer 1 in de megatop 50. Afgelopen maandag presenteerde ze haar inzending voor het Eurovisie Songfestival... en Beurts van den Hoek verbreekt hiermee verschillende records. Zo is de track in één klap de enige Nederlandse songfestival nummer 1 ooit in de lijst. En dat is ongelooflijk knap. Wat ik het meest teruglees is dat het authentiek is, onderscheidend is, melancholiek is, dat het raakt... en dat het oplevert dat wat ik nu wel denk, dat Nederland wel de finale haalt. En als Mr. Songfestival Kornald Maas het zegt, is het waar... Anouk maakt kans op de finale. Volgens de boekmakers staat ze zelfs op plek 9 voor de eindoverwinning. Op naar Malmö voor de repetities. Brekend nieuws gisteren vanuit Knekkenbreutland Om al het songfestival geweld even te ontvluchten... gaat Anouk dit weekend een oud-Hollands sportje bowlen. En dat loopt niet al te best af. Anouk die, uh, maakt op een gegeven moment een enorme doodsmak. En die valt zo uh, achterover uh, op de rug. Ja, hoe in godsnaam moet ze dan straks in een soort rolstoel... Uh, op het podium of zo. Dus het was echt van de what the fuck. Hè? Gelukkig was het een kleine blessure en heeft ze gisteren een goede generale repetitie gehad. Vanavond weten we of ze de finale haalt. Zo is het allemaal gekomen. We gaan eens even kijken hoe Frits Hoefnagel het heeft. Daar in het café in Den Haag. Frits? Ja, het is gezellig hier hoor. Ja, <laughs> met je vol. De eerste vier nummers zitten erop. Oostenrijk, Estland, Kroatië en... Uh, nee, dat waren het, Slovenië. En uh, Slovenië, ja. precies. Ja. Nou, wat, wat, wat vindt jouw uh, groepje ervan? Nou, uh, uh, Oostenrijk ja. kunnen we volgens mij schrappen. Dat is... Uh, dat, dat... Was, de verwachting was niet hoog en het, uh, en het werd ook niet veel. Estland deed het beter dan verwacht. Want in de repetitie zong ze nog wel eens vals. En uh, er zaten een paar enorme uithalen in. En die waren ja. nu in ieder geval uh, oké. Okay. Dus heeft, Estland heeft het volgens mij, hè, Birgit, ja, het met Oes Sax. En Boes heeft het beter gedaan dan verwacht in ieder geval. Ja. Um, ja, dat vond Slovenië, Mark ook. Slovenië, Kroatië, ja, vond ik ook niet heel bijzonder. Maar je moet goed bedenken, dit is de eerste halve finale. Er doen 16 landen mee en dan gaan er 10 door. Ja. Dus um, ja, het is zaak om bij die eerste 10 te zitten. En uh, het zou me verbazen uh, als, als er, uh, van de uh, inzendingen die we nu hebben gehoord... er uh, veel inzendingen zijn die doorgaan ten ja. koste van Anouk. Maar Frits, belangrijk is op dit moment... Is Denemarken, dat is toch wel de grootste concurrent van Anouk... Ja. ...staat nu op het podium met die verrekte panfluiten. Wat is het? Oh mijn god. Ja, maar dat, dat is dus niet, niet erg. Nee. Uh, Denemarken gaat uh, zeer waarschijnlijk uh, door naar de finale. Uh, is uh, weliswaar een concurrent, maar het gaat hier niet over de finale... Nee. ...wie wordt er nummer één? We het luisteren gaat even over de halve naar, finale. Wie mag er door? We luisteren even live naar het refrein. Denemarken. Ja, dat... Een poppetje maar. Ja, oh, wel, ah, het he? is lekker wijf, zeg ik maar even heel plat als het heet al hier. Maar er zit natuurlijk dit Titanic moment hè, met dat fluitje. He, heb je het begin ook, ja. hebben we dat ook even gehoord? Dat je dan dat leek echt een beetje op. Uh, nou, ja. het is sucul, uh, ik, Jong achtig dus ik, ik, vind ik vind het vind... killing die fluit, maar ja. goed. Nee, nou, dit, dit, dat sluiten is het element waarmee ze het gaat winnen, als ze het gaat winnen. Ik vind het uh, eigenlijk tegenval. Nee, dit, is, dit is het beste nou, nou, nummer tot nu toe, mensen. Ja, dat was een goed teken. <laughs> het is een beetje Ronja Rovers nou, ja, toch het typeje. Ja, al. het is wel knap. Het valt het lekker onder de regen, zo. Gauwers oh, dingetjes. Frits, wat jou betreft, Frits Hoefnagel in de kroeg in Den Haag. Dit is onze grootste concurrent, Denemarken. Ja. Nou, dit is zeker een grote uh, concurrent. Wat je sowieso ziet uh, dit jaar, is dat er, dat zie je vaak, dat als er vorig jaar een dame alleen heeft gewonnen, dan wordt dat weer gekopieerd. Dus er zijn heel veel solo-dames uh, worden er ingezonden ja. bij, bij dit Eurovisie Songfestival. Als je kijkt, vorig jaar won Lorraine op blote voeten met een windmachine. Nou, dat zagen we dus nu bij uh, Denemarken ook weer. Ja. Ik denk dat Denemarken zeker de finale gaat halen. Ik ben er alleen helemaal niet zo van overtuigd. Dat heb, volgens, uh, dat heb ik nu al al een paar keer gehoord in de uitzending van ja, volgens de boekmaker staat ze op 1. Daar ben ik niet zo overtuigd van. Goed, zometeen meer Frits Hoefnagel. Inmiddels is het uh, iets over half tien. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal met Renate Evers. De politie heeft meer dan 100 tips binnengekregen over de vermiste broertjes uit Zeist na de uitzending van opsporing verzocht vanavond. Daarin vroeg de politie opnieuw om informatie van het publiek. Vanmiddag werd bekend dat de vader van de jongens vorige week maandag een afscheidsbrief had geschreven op de computer. Hij zei daarin niets over de jongens. Staatssecretaris Wekers van Financiën is geschrokken van de grootschalige fraude door Bulgaarse bendes. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Wekers zegt dat hij liever eerder van de zaak had geweten. Hij benadrukt dat hij er alles aan doet om fraudeurs aan te pakken. En straks meer over het debat hier bij BNN Today. Een van de hongerstakende asielzoekers uit Rotterdam moet worden vrijgelaten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Hij is een van de mensen die waren opgenomen in het ziekenhuis. De asielzoeker wil dat de IND het besluit herziet om hem uit te zetten. En volgens de rechtbank is het aannemelijk dat hij zijn zin krijgt. Wel wordt benadrukt dat er geen verband is tussen de honger- en dorststaking en het besluit. En experts gaan onderzoeken of de World Press-foto van vorig jaar is gemanipuleerd. Daar wordt veel over gespeculeerd en de organisatie van de fotoprijs wil daar een eind aan maken. De foto was van een begrafenis in Gaza. De fotograaf ontkent dat de foto niet echt is. En dat is zover het nieuws van dit moment. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. We volgen het debat over Wekers in Den Haag. Zometeen live daar naartoe. We volgen het Songfestival. En we hebben het over de uitspraken van Christine Lagarde. dat de wereld er heel anders uit zou zien. als uh, de Lehman Brothers, Lehman Sisters waren. Ik zie hier wat, uh, wat blikken die, uh, die niet helemaal het daarmee eens zijn. Zometeen daar, meteen zo, zo meteen daar meer over. Maar eerst onze Kees, want die heeft uh, de tweets van vandaag weer eens op een rijtje gezet. Ja, op Twitter gaat het vooral over staatssecretaris Wekers. We volgen hem al de hele avond. En mensen volgen me ook op Twitter. Siebert van Lienen die tweet over een tandje erbij, Francie En graag wat bloemetjes naar de Belastingdienst met de groeten van de PvdA. Roel Gerard die zegt, oh, hij was wel ergens van op de hoogte, maar hoefde dat niet te zijn. Mijn tenen beginnen binnen twee minuten te krommen. Patrick de Vries die tweet, dus vanavond gaat het vooral om Nederland versus het Oostblok... Uh, bij het Songfestival en bij Wekers. Bij de eerste wint het Oostblok altijd. Uh, wie gaat de tweede winnen? Jaap Dolfin vraagt zich af waarom moest PvdA-staatssecretaris Co vorig jaar ook alweer aftreden? Een paar onjuiste declaraties, hashtag Wekers. Uh, Irma Koopman, die weet het zeker, zij zegt... wij thuis weten dat Wekers mag blijven. Hij staat zo te glimmen, dat doen Limburgers enkel wanneer ze binnen zijn. En uh, Ed Kuitenbrouwer, die ze heeft nog uh, tenslotte een hele mooie. Uh, dat is uh, um, namelijk de volgende. Beelden zeggen soms honderd keer meer dan duizend woorden. Ah daar is hij. Het um, gaat ook over het Songfestival, dat volg ik ook vanavond. Um, Tel die tweet erover... Eurovisie is eigenlijk een gek woord. Want als er ergens geen visie achter zit... Nico Dijksoorn, die, uh, die spuwt zijn mening ook de hele avond. Volg uh, hem vooral, hij tweet uh, hele grappige dingen. Hij uh, tweet over het jurkje van uh, de zangeres uit Oostenrijk. Uh, met haar jurkje pak ik mijn brood in. En dan met het jurkje van de zangeres van Estland... Uh, heeft hij dan weer een uh, lamp van, zoiets. Um, Patrick de, uh, die tweet nog, uh, make-up van presentatrice, nul punten. En uh, Philo, uh, die zegt tenslotte, het begint saai, niet genoeg ellende om over te zeiken eigenlijk. Brave liedjes, doorsnee outfit, geen dwergen met tollende bordjes op hun hoofd. Hashtag Songfestival. Zo meteen Anouk, over een minuut of tien, denk ik. Er zou eerst, ook wel veel uh, over binnenkomen. Praten we, dat lijkt me wel, ja. We praten eerst verder over... De uitspraken van Christine Lagarde dit weekend. Um, zij zei um, onder andere dat... Uh, ik zei het net al dat de Lehman Brothers als zij sisters waren geweest. Zag de wereld er heel anders uit. Dat is overigens lang niet voor het eerst dat ze dat zegt. Dat zegt ze al jaren. Af en toe herhaalt ze het nog eventjes. Um, ze haalt ook wat onderzoeken aan. En uit die onderzoeken uh, blijkt dat te veel testosteron op de beursvloer... schadelijke gevolgen kan hebben. En dat het er allemaal niet veel beter uit komt te zien. Uh, Corné hier aan tafel... Jij hebt ook van dat soort onderzoeken gelezen. Um, daar blijkt echt uit dat vrouwen betere beleggers zijn. Ja, dat staat bijna ononderstopelijk vast. Als je maar een breed genoeg een groep neemt, dan, dan komt dat eruit. Uh, wat Waar je ligt ook... het aan dan? <coughs> Onder andere testosteron inderdaad. Uh, het ego van man is veel belangrijker dan het ego voor wat dat voor vrouwen is. En mannen willen graag, en daarom wil je mannen ook graag in grote auto's, BMW's en dat soort zaken, Ze willen laten zien dat ze de beste, de grootste, de belangrijkste zijn. Want dat is nou eenmaal goed voor hun. En daarmee aantrekkelijker voor vrouwen. Dat schijnt de verklaring te zijn. Ja, maar als je wil laten zien dat je de beste bent en je belegt op een dusdanige manier dat je ook de beste bent. Ja, maar bedoel... dat is een kwestie van wat je daadwerkelijk bent en hoe je het naar buiten brengt. En dan wil dat het vooral Ik heb de beste transactie gedaan, dat willen ze vooral laten horen. Eh, ik weet, Rijkman ik nog, daar zat ik een keertje naast... en die zei tegen mij, van ja weet je dat mijn beurswaarde... let op, het woord mijn beurswaarde... tegenwoordig al groter is dan dat van Deutsche Bank. Dacht, ja, het is net alsof je op een kinderspeelplaats zit. Mijn is groter dan de jouwe. je valt over het woordje mijn. Mijn is uh, ontzettend belangrijk. Hij had moeten, had moeten zeggen de bank. Het, de bank, wij met z'n allen. En de vrouw en dat zou dat je... nooit zeggen, Simone? Juist. Nee, dat klopt. Want uh, mannen die zeggen als er iets goed is gedaan... dat het door hun eigen capaciteiten komt. En vrouwen die zeggen dat dat komt door het team. Uh, doordat ze geluk hebben en doordat ze hard hebben gewerkt. En dat is ook, uh, vind ik, niet altijd juist. Want je mag best wel eens zeggen dat je het zelf echt goed doet. En als vrouwen dat veel meer zouden zeggen... dan zouden, er ook weer, dan zouden ze ook grotere bedrijven bouwen. Dus uh, wat die mannen doen, dat doen ze misschien in het extreme... maar vrouwen zijn af en toe wel eens te voorzichtig. Te voorzichtig. En, en hoe, hoe uh, zie je dan de uitspraak van Lagarde inderdaad? Wat ik net zeg, uh, als er meer Lehman Sisters waren geweest... dan had die crisis er heel anders uitgezien. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk best wel bedrijven... Uh, die door vrouwen worden geleid die, uh, die, die het heel goed doen. Hè. Kijk naar Facebook, dat, die, dat had een goede basis... en daar is uh, Sheryl Sandberg in gekomen en nu maken ze geld. Uh, uh, en uh, als je naar TomTom kijkt, dan, uh, daar zit ook een vrouw in het bestuur. Dus, dus er zijn echt wel voorbeelden van bedrijven die, het, die, die, die een goede basis hebben... en die een businessmodel misschien af en toe veranderen... maar uh, die, die daar ook durven vooruit te komen dat er slechte tijden zijn waar je weer op een andere manier uh, moet ondernemen. Dus ik denk uh, dat wat zij zegt, uh, mm. dat dat zo is. En zij wijst natuurlijk altijd op IJsland. Omdat ja. daar uh, wat fondsen zijn die geleid worden door vrouwen en banken... die inderdaad uh, uh, weer te boven zijn gekomen. Maar wat hadden de vrouwen dan anders gedaan? Als de, als er de, de, de vrouwen, de, de uh, Lehman Sisters waren geweest? Nou, ze hadden uiteindelijk minder risico genomen. dus uh, he, ze, ze blijven langer stilzitten, dus ze, ze, ze nemen minder risico, ze kijken meer naar het lange termijn. Vrouwen leven ook langer, dus misschien nemen die, mensen, die mannen ook wat meer uh, risico ja. om dat wat korter leven. Maar vrouwen leven langer, dus die moeten langer van dat geld ook uh, <laughs> maar leven. Maar minder risico nemen, oké, okay. uh, als je minder risico neemt, groei je ook minder hard. En... Ja. Was het, we het net, ik zei een beetje geen als uh, Steve Jobs een vrouw was geweest, was Apple nooit zo groot geworden. Maar als je geen risico neemt, ja. bouw je ook nooit een heel mega succesvol uh, bedrijf, denk ik. Je moet juist dat soms dat overmatige zelfvertrouwen hebben wat mannen dan wat meer hebben. En, en, en er maar voor gaan. Met soms oogkleppen op. Ik heb toevallig weg hierheen nog eventjes in de, de quote gekeken: jongste honderd miljonairs. En ja er staan maar twee vrouwen in de top, uh, uh, in de eerste 50. En dat is maar toevallig van de oudste De, de dochter van Heineken. Dus ja. Nee, onder de 40. Ja, onder... Mevrouw Cavallo is een stukje, een ja, ja, stukje ja, ja. ouder. Hè? Ja, precies. En zij heeft het niet zelf verdiend, maar van ja. haar, man, haar vader... die ook met belachelijke risico's naar Amerika toen gegaan is... en daar zo succesvol is geweest. Dus dat stoutmoedige, dat dat overmatig risico nemen... heb je soms nodig om echt groot te worden... Nou, is het wel zo dat uit onderzoek blijkt dat de meest de succesvolste ondernemers. die zijn niet onder de 40. Die zijn namelijk boven de 40 en die hebben allemaal twee kinderen. Dus die lijst is hartstikke fantastisch. Maar dat zijn sowieso niet de meest succesvolle ondernemers. Wij hebben een lijst gemaakt, de Next Women 100. waarin je weer vrouwen ziet die meer dan een miljoen verdienen. Maar er zit wel wat in. Vrouwen zouden af en toe veel meer geld moeten ophalen. Vrouwen meer geld moeten ophalen om hun bedrijven beter te kapitaliseren en sneller te groeien. Dus als als ik, het, goed, als ik het even vertaal in mijn hoofd... om heel groot te worden, succesvol te worden... heb je mannen nodig. Om succesvol te blijven, heb je vrouwen nodig. Ik vind het een mooie vertaling, ja. Ja, dat klopt zo'n beetje. Ja, ja het, wordt een nieuwe quote. <laughs> het wordt een nieuwe quote. Maar dat is wel een beetje de vraag. Want uh, uh, Lagarde zegt het natuurlijk ook... Uh, als het gaat over de crisis. In verband daarom wordt ze geïnterviewd. Wij moeten nu uit die crisis komen... Uh, dan zou ik denken, dan hebben we de, laat die vrouwen daar nou maar even zitten. Want uh, als we het op de vrouwelijke manier Goeie. doen, dan duurt het allemaal hartstikke langzaam. Want die, die nemen geen risico's. En, hè? Ja, maar dat is de huidige tijdsgeest natuurlijk. We willen nu alleen maar minder risico. We willen veilig gaan beleggen. Ja, maar we moeten willen... eerst uit die crisis. Ja, ja maar ja, dat uh, komt nu maar ergens aan van, ja, ik, dit soort tijden ga ik meer risico nemen. Dan zegt iedereen dat is mooi, maar niet met mij. Dus dat betekent dat nu de tijd is voor zeg maar, de vrouwelijke aanpak. Risicospreiding, rustig gaan, doen niet gek. Uh, en, en dat is misschien wel juist de verkeerde manier... maar dit is de huidige tijdsgeest. Zo zitten we nu op dit moment in elkaar. Maar, maar, ja, maar Lacarde, ik was erbij, die zei ook... die banken, die moeten de hand van de knip halen. Dus ja. op zich had ze wel weer een heel verstandige opmerking. Dat is ik het niet dat gewoon dat vrouwen gewoon iets verstandiger zijn dan? Het hele macho gedoen, die had er... Keynesiaanse, de econoom Keynes, die zei... het zijn animal spirits. Is het niet gewoon biologie? Nou ja, wat naar de afgrond heeft gedreven? Er moet wel meer geld uh, in, in de economie worden gepond. Maar dat geld moet ook met name naar bedrijven gaan... die geleid worden door vrouwen. Want als die bedrijven, als daar meer geld naartoe gaat... dan zie je dat die bedrijven ook beter presteren. Maar met name geleid worden de vrouwen alleen door vrouwen? Nou, kijk, de beste is altijd een combinatie. Dat blijkt uit alle onderzoeken... Maar de vrouwen die geld ophalen voor hun bedrijf... die presteren beter dan mannen die geld ophalen voor hun bedrijf. We gaan eens even kijken naar een vrouw. Namelijk onze vrouw, Anouk. Ja, live Anouk. Birds. Isolated from... have taken all De eerste halve finale Songfestival. En ook met Birch, Frits Hoefnagel zit in de Kroeg in de Songfestival ja. in Den Haag. Kippevel. Ja? Kippevel. Wat een perfecte uitvoering van dit uh, nummer. En je, je, je voelt nu ook, hè, het verschil van die andere nummers... Denemarken, Rusland, uh, Oekraïne... waren toch weer hele andere nummers. En dan staat opeens staat Anouk daar. Wat een verschil ook met vorig jaar. Anouk is natuurlijk zo gewend om voor grote zalen te staan. Die snapt dat publiek, zingt loopzuiver. We zijn door! <laughs> nou, uh, dit, jij ziet toch iets anders dan... Uh... Frits, het was ook een beetje slom Kom come on. ja. Dat nee, ook. nee, nee, dat zie je helemaal verkeerd. Oh, natuurlijk. Ah. Je hebt het verstand van Nee, dat zie je echt helemaal verkeerd. Het, is, het was prachtig. Wat staat ze er mooi bij je ook. Wat is ze knap. Ja, knap is ze nee, nee, zeker. Nee, dit, dit gaat zo... Dit gaat, we, we gaan door met dit nummer. Eh, de commentatoren op televisie zeggen... Uh, Jan Smit zegt het was fantastisch. Daniel Dekker zegt fantastisch gezongen. Blijft, <lacht> blijft een mooi liedje. Nou, luister naar de mensen die er verstand van hebben. Ja, maar ook wel een beetje gespannen, toch wel, zegt Jan Smit. <lacht> ja, iets gek als je daar... Ja. Uh, we hadden moet... het idee dat het een beetje te langzaam ging. Nee, nee, nee zo gaat dat uh, nummer. En het gaat te dat langzaam dat het in het hele, niet... de hele line-up die we gehoord hebben. Voor die andere liefde nee, Ik vond Estland is... bijzonder beter dan verwacht. Wat vond jij? Nou, Estland was inderdaad beter dan uh, verwacht, maar daar waren de verwachtingen heel laag van. Uh, Anouk was zo goed als dat de verwachtingen uh, waren. Dus de, ze heeft het perfect uitgevoerd. Het werd ook heel mooi in beeld gebracht, uh, moet ik eerlijk zeggen. Heel veel uh, uh, Anouk, uh, weinig uh, achtergrondkoor, weinig uh, uh, publiek. Nee, dit was, echt, dit was een perfecte uitvoering. We, we mogen apen trots zijn op onze Haagse Anouk. Hey, Frits, heb je gedronken? Frits, ja, ja bubbel. Nee, ik ga even naar Kees hier tegenover, want Kees die zit een beetje Twitter in de gaten te houden. Wat zijn de reacties, Kees? Nou, heel positief eigenlijk, uh, vanuit uh, heel Europa eigenlijk. Uh, hashtag uh, ESF van de Europe uh, Eurovision Song Contest. Er zitten een paar mensen die zie ik uh, wel voorbij komen die het wat saai vinden. Maar uh, ik heb er even een paar bij gepakt. Uh, we gaan even naar Oostenrijk, daar is uh, Georg uit uh, Salzburg. <laughs> Die, die vindt het een mooie plaat. Um, Musetta, die komt dan toevallig uit Nederland. Uh, zij zegt kippenvel. Ik zie allemaal mussen van het dak vallen. Jane Monstruo, uh, die komt uit Verenigd Koninkrijk. Zij zegt uh, Netherlands, heard it on YouTube. Totally amazing. Helemaal fantastisch dus. En uh, nog even een afsluiter. Jeroen snel. Die zegt, pff, moeilijk en ongemakkelijk optreden van Anouk uh, op het Eurovisie Songfestival gaat hem niet worden, vrees ik. Grappig nou, is dat Nederlanders alleen verstand van koningen. Ja, Nederlanders zijn eigenlijk heel kritisch. En uh, de Europeanen zelf, die, uh, die vinden het wel een lekker nummer. Nou, nou ja. ja, kijk. Ik zeg door. Ik hoop dat ik het fout heb. Ik hoop het ook. Ik hoop het echt. Aan tafel uh, nog steeds Corné van Zijl, uh, beursanalist. Uh, wat, wat dacht jij? Nou, ik zit even te denken, net zoals met beleggen... het gaat er niet om wat wij met z'n allen denken... het gaat erom wat de grootste groep mensen denkt. Dus wat gaan al die Oekraïners en, en Wit-Russen denken... die straks moeten gaan stemmen op dit liedje? Vinden die het leuk? Net zoals met beleggen. Ja, Simone Brummelhuis, ook in de studio... oprichter onder andere van de Next Women... een internationale organisatie die ambitieuze zakenvrouwen adviseert... Kortom, je hebt verstand van topvrouwen. Was dit een topprestatie? Ja, ze zag er heel zelfverzekerd uit. Het zag er fantastisch uit. En het klonk, uh, nou, rustig. Dus... Uh... Voor de lange termijn, laat maar zeggen. Twee keer luisteren, toch? Dat is een ja. beetje met dit nummer. Wat je moet ja, een lied wat je vaak kan, uh, kan luisteren. Dat is toch wat je wil. Iets wat wat je ga een dodelijk commentaar geven hier. Maar, wacht even, we zitten nu met een half oog naar Montenegro te kijken. Nou, dat is echt, ik weet ja. niet wat dit is. Dit maar... is mijn favoriet, hoor. Dit, misschien kunnen ik dat even laten horen. Dit is echt, dit is een soort van euro we zijn net het is echt ja. heel goed. Nou, het ziet er wat curieus uit. Het ja, wordt, wat, uh, wordt hard aangepakt op Twitter. Uh, ja, maar, ja, dat zijn natuurlijk weer die correcte luisteren. Vind vinden het, het reppende marsmannetjes? Ja, nou, Wen. Maar er zijn wel eens meer uh, winnaars geweest die in gekke kleding rondliepen. Echt vlak deze gasten niet uit. <lacht> nee, groot, dus. Um, uh, wat wel opvalt is um, veel vrouwen op het Eurovisie Songfestival. In ieder geval deze halve finale veel knappe vrouwen. Um, dat zouden er meer moeten zijn. Hè? Maar dan op de beursvloer. Dat is natuurlijk wel een beetje een probleem. Zonder, zonder de hele discussie van de afgelopen dagen. weer opnieuw te willen gaan doen. van er zijn te weinig vrouwen. en ze zitten allemaal in deeltijdbaantjes. Hm. Um, dat is natuurlijk wel een beetje een probleem. Jij, jij, jij bent er voor, Simone, om die, om die vrouwen. De, de, de beleggingsvloer, de beleggersvloer op te jagen. Nee, nou, met name zijn, zijn we er ook wel voor de ondernemers. Voor de ondernemers Dus niet ook. alleen maar geld van anderen, maar geld van anderen tot je nemen. En daar een mooi plan omheen bouwen. Ja. En dan mensen aannemen. En zo de economie op gang helpen. Maar is het niet een beetje, we hadden het net geconcludeerd. Um, uh, vrouwen zijn bescheidener. Ja. Dan zijn ze ook bescheidener. Um, en hebben ze ook minder tempo in het halen van de top. En daar willen we ze graag hebben. Ja, dus het zit ook bekendelijk een beetje ingebakken. Als ik naar de beursfondsen kijk, naar de top 25 van de AIX-fondsen. Als je een jaar geleden kijkt, daar waren er... Twee van de 25 waren de vrouwen. En die hadden blijkbaar zoveel mannelijke testen om zich heen... dat het meer als dictators waren. TNT Express en Wolters Kluwe. Ook echt enorme topsalarissen, ego-salarissen. Dat ik denk van ja, dat soort vrouwen wil je nou juist niet hebben. En die doen het dus ook allebei heel erg slecht. Sterker op, de ene is al opgestapt. Die heeft gezegd van nou... Maar, maar dan moet je misschien naar Simone vragen. Zijn dat niet een soort overachievers? Die Dat, dat een soort generatie van... die willen dan meer man zijn dan een man... Want als we naar die mevrouw van Wolters Kluwer kijken. Ja, dat was weinig, ja, die, die, we kunnen geen plaatjes laten zien, helaas. Maar er was weinig vrouwelijks aan qua uiterlijk. Er was niet het lekkere wijf als een noek of zo. Begrijp je? Dus ik vraag me af, zijn ze die die doorheen? Er is eigenlijk geen commentaar. Want die Nancy McKinstry, dat is echt een heel gaaf mens die, uh, uh, als je daarmee spreekt, dan is ze inderdaad heel resultaat gedreven. Maar daar kunnen ja, okay. heel veel mensen wel wat van leren, want ja, dan is ze misschien, heeft ze misschien niet de mooiste pakjes aan of zo, maar dat vind ik eigenlijk ook nog wel meevallen. Maar het is overigens wel zo dat knappere vrouwen betere onderhandelingsresultaten behalen uh, dan uh, vrouwen die minder knap zijn. Ja. En, uh, als ik daar heel even op mag reageren... want ik merk dat jij geen aandelen Wolters Kluwe hebt, want ze heeft. Want in de tien jaar dat ze daar zit... heeft ze een godsvermogen aan salaris gekregen... en een bedroevend resultaat ja. voor aandeelhouders gehaald. Dus ik ben uitermate teleurgesteld in haar prestaties. Ja, en is, is tien jaar dan een korte termijn of is dat uh, toch is, wel een langer termijn? Uh, om de CEO-term is dat heel ja. erg lang. Ja, maar kijk, dat, dat, ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, om nou meteen die twee vrouwen die aan de top zitten te uh, nemen... Uh, dat die het uh, niet goed doen, dat die een, een, een, uh. Uh, een voorbeeld zijn voor ja. de anderen... dat is natuurlijk altijd wel weer jammer. Want ik kan ook een, de grootste IPO die ooit gedaan heeft... Uh, die uh, ooit gebeurd is, is van Diane Green van VMware. En uh, weet je, daar, hoort dan weer, daar, daar hoor je nooit meer iemand over. Nou. Terwijl dat een, echt een grote IPO is. Dus om nou hier te gaan armpje drukken welke vrouw of man het beste is... ik denk niet dat we daarmee nee. ons uit de crisis uh, maar wat, gaan uh, halen, eerlijk gezegd. Wat he heeft, uh, Lagarde heeft het weer even op de, op de kaart gezet. Leuk, ja. heeft ze weer even gezegd. Doet ze wel ja. vaker, uh, vrouwen doen het beter. Maar en nu is het natuurlijk een beetje de vraag. Leuk, en dan? Dit verdwijnt uh, in de kanten in de la... Nee, er gebeurt best heel veel. Want uh, kijk, kijk, als we kijken naar, hè, er zijn nog wat meer uitspraken. Een andere uitspraak is bijvoorbeeld... when women do better, economies do better. En dat is ook echt zo. En dat geldt natuurlijk heel erg voor uh, de opkomende landen... waar juist uh, veel financiering wordt verstrekt aan vrouwelijke ondernemers. En dan zie je eigenlijk dat dat een enorm effect heeft. Je ziet ook in Amerika dat de meeste banen die de laatste jaar zijn geschapen... die zijn geschapen door vrouwelijke ondernemers. Dus het is wel daadwerkelijk zo dat er momentum wordt gecreëerd... Dat, me, dat, dat zowel mannen als vrouwen zien... dat er nu daadwerkelijk uh, meer moet gebeuren voor de economie. En maar, Warren Buffett zegt het ook. Maar daarvan wordt wel gezegd van creëren van die banen... dat zijn kleine bedrijfjes. Dat zijn niet, dat zijn niet de nieuwe apples. Dat is niet het grote nieuwe ding. Dus het zijn dan relatief ja een beetje huistuin en keuken. Ik wil niks, niks nadelen van, maar dat, dat zijn geen job creators. Nee, dat klopt. Het is een goed begin voor die landen. Um, en nou, wij hebben bijvoorbeeld nu een global pitch competition gelanceerd. En daar roepen we juist weer bedrijven op die weer voor die, voor die grote opportunity gaan. En daar zie je ook dat wereldwijd er steeds meer vrouwen zijn die dat begrijpen. Omdat ze in een beter netwerk komen. We laten de vrouwen even voor wat ze zijn. We gaan hem naar Wekers. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN today. Mag hij blijven of niet? Debat in de Tweede Kamer is in ieder geval fel. Peter Blok, hoe staat het ervoor? Ja, die vraag is nog steeds niet beantwoord. Er zijn nu heel veel uh, details. Wat heeft uh, Wekers allemaal gedaan? Uh, wat wist hij? Wat wist hij niet? Wat heeft hij nagelaten? Nou, uh, staatssecretaris Wekers van Financiën... die heeft voorafgaand aan de beruchte brandpuntuitzending... geen contact gehad met de opsporingsdiensten over deze zaak. Ja, dat vinden CDA, SP en D66 maar laks van hem. Um, maar goed, ja, hij had het uh, volgende verweer daarop. Was het dan niet verstandig geweest... als u, omdat u al wist dat het onderzoek liep... was het dan niet verstandig geweest, voorzitter? Omdat de staatssecretaris al wist dat het onderzoek liep... dat hij één keer gebeld had en gezegd had... over 48 uur is het op, op televisie... als u nog bewijsmateriaal veilig moet stellen... dan moet u dat nu doen... De staatssecretaris. Ja, voorzitter, nogmaals, ik kan in een herhaling treden... maar uh, zo, zo functioneren uh, opsporingsdiensten niet. Het zijn buitengewoon professionele opsporingsdiensten. Dat, uh, ja, ik ga zelf niet voor brigadier snuf spelen. Ik ga zelf niet voor allerlei, ja, me, Lemo... Dat is, dat is niet mijn bedoeling om het te bagatelliseren, echt niet. Dus dat neem ik terug. Uh, maar er uh, wordt buitenge, buitengewoon professioneel opgetreden. En uit het feit helaas blijkt dat men ook al een hele tijd met die zaak bezig is. En uh, de professionaliteit van de opsporingsdiensten blijkt vervolgens ook... dat ze de volgende dag twee hoofdverdachten oppakken. Ja, eindgoed uh, al goed, maar ja, zo denkt de oppositie er duidelijk niet over. Die vinden dat hij uh, toch meer had moeten weten... en meer had moeten doen tegen al die gevallen. Het blijft nog even spannend. Dankjewel. je wel. Dan NMS-verslaggever Peter Blok. Nog eventjes, eventjes naar Frits Hoefnagel in de kroeg in Den Haag. Uh, Belarus is nu bezig, Wit-Rusland. Ja, goh, leuke dame. Hè? Ja, nou, ik vind niet zoveel hoor. Nee, nee, <laughs> nee. Dit, dat had ik wel verwacht. Nee, dit is niet zo uh, uh, hoe, bijzonder. Hoe, en, hoe, hoe, uh, hoe reageerde iedereen om je heen over Anouk? Ja, uh, grandioos, fantastisch uh, uh, gedaan. Iedereen uh, helemaal trots... Uh, op onze Haagse trots. Dus dat, uh, hier, hier is ze zeker door. Ja. Uh, overigens, na Wit-Rusland komen nog vijf andere nummers. Hè? Moldavië, Ierland, Cyprus, België en uh, Servië. Nou ja, als ik kijk naar wat er tot nu toe uh, heeft uh, gezongen... dan denk ik dat uh, nou ja, de vier op een rij, waarvan we van tevoren al wisten... dat dat uh, de beste nummers van de eerste halve finale zouden zijn. Denemarken, Rusland, Oekraïne, Nederland, die zijn wel door. Ik denk dat Estland ook door is. Dat is wel een, uh, een uh, verrassing. Um, nou, Servië geef ik uh, weinig kans. Uh, Cyprus geef ik ook weinig kans, maar ik denk ook dat de sympathie van Be België. Vries, voor, voor... Ik, België, denk dat de, de ik denk dat de sympathie voor Cyprus in Europa sowieso niet zo heel groot is momenteel. <lacht> um, en uh, ik hoop dat de Belgen ook uh, uh, meegaan. Want dat is weer goed voor in de finale. Want dan uh, kijken er veel Belgen. En in België wonen weer veel Nederlanders. Dus die stemmen dan allemaal weer op Anouk. Hey, en, en, en Cyprus sympathie vote. Want die zouden bijna niet meedoen vanwege totale gebrek aan, aan geld en zo. Is, is, zit daar nog iets in? Of, of denken ze nou, niet zo? Ik, ik denk eerder dat ze de anti-sympathie vote krijgen. Ja, ja we, we hebben nu zoveel geld uh, aan de Cyprioten uh, gegeven, oh, dat, hard, dat, het niet, dat het niet nodig is dat oh, ze ook nog eens een keer de sympathie vote krijgen in het Eurovisie Songfestival <laughs> Goed, Frits Oevelagel, die heeft vast <laughs> nog een mooie avond. Lekker, Vanavond donderdag en zaterdag, dankjewel Frits. Kees, wat heb jij nog? Nou, ik heb nog één hele mooie die ik voorbij zag komen van Jan Sjumic uh, uit Slovenië. Ik spreek het waarschijnlijk niet goed uit. Hij vindt het een fantastisch liedje, zit al de hele tijd uh, vast in zijn hoofd. En hij zegt, goed liedje van het lesbische kind van Cher en Versace. En het gaat over ook. Het gaat over hoek, Ja, hoek. <laughs> BNM Today. Willemijn Veenhoven. De laatste woorden, daar zijn we alweer aan toe. Als eerste schrijver Kluun die had deze week veel plezier met een boek. Dag Willemijn. Alles kan een mens gelukkig maken. En ik kreeg voor mijn verjaardag een boekje Watervogels herkennen en benoemen. En als stadsmens zit ik tegenwoordig. Ik woon op de Amstel in Amsterdam, vogels te spotten en deze week zag ik de Nijlgans. <lacht> ik ben blij. <lacht> Heel feit, Len. En uh, daarna advocaat Oscar Hammerstein, die uh, volgde vanmiddag het debat van Wekers. Het meest schadelijk voor staatssecretaris Wekers is nog wel dat er is enige in Nederland niets wist van de toeslagende fraude. De vraag is of hij vanavond met dit budget van onwetendheid onder zijn arm bij koning Willem-Alexander is geweest. Ja, dat is zeker de vraag. En daarvan blijf je op de hoogte op hier op Radio 1. Dankjewel Simone Brummelhuis, dankjewel Corné van Zijl, Mark Oster, tot volgende week weer. Top? Zie hier, ja. Ja, gezellig. Zometeen langs de lijn met uh, Twan van Peperstraten. En, uh, een vast een update van het Songfestival. En wekers. <lacht>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 Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling krijgt u tijdelijk een topracefeed van Eddie Merck's cadeau... ter waarde van 2195 euro. Kijk op lexus.nl. Dit is Radio 1.